Rottlewin met het NOS Journaal. Er is een grote stroomstoring gaande. Door een brand in een schakelhuis op een verdeelstation... zijn ruim 18.000 huishoudens en bedrijven in Almelo getroffen. Veel winkels zijn daardoor dichtgegaan... en er zijn verkeersregelaars ingezet omdat veel stoplichten het niet doen. Het ziekenhuis in de Overijsselse stad draait door op noodstroom. De brand in het schakelhuis is onder controle... maar het is nog niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren.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 Minister Schippers van Sport zegt dat Nederland met het overlijden van Piet Keizer een groot sportman verliest. Ze noemt hem een unieke linksbuiten. Met zijn geniale acties droeg de oude Ajaxiet volgens Schippers bij aan de grote successen van het Nederlandse voetbal in het begin van de jaren 70. Piet Keizer overleed gisteren aan de gevolgen van longkanker. Hij was 73 jaar. In Nieuw-Zeeland is opnieuw een groep grienden van zo'n 250 dieren aangespoeld. Eerder vandaag werden er nog ongeveer 100 grienden gered nadat ze gestrand waren. Ruim 300 dolfijnen kwamen om. De nieuwe groep is voorlopig op zichzelf aangewezen. Het is nu nacht en het strand daar is dicht voor bezoekers. En dan het weer. Vanmiddag valt in het westen nog wat sneeuw. Verder is het vaak droog en net iets boven nul.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 Van Zandvoort op zaterdag bij CMW. En terwijl Swee Kramer met zijn 10 kilometer op dit moment bezig is tijdens het wk afstanden, zeggen wij Zandvoort een goeiemiddag. middag. eerste na het nieuws en weer van twee uur de Mai Tai. De Amsterdamse groep die in de jaren 80 heel veel hits scoorde, waaronder deze single, History. Ja, hij zit weer tegenover mij. Hij is blauw vandaag. <laughs> hij is blauw. Goedemiddag, Albertjan, en goedemiddag, luisteraars. Welkom.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 Ga gewoon even naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En kijk live mee tijdens Zonfot op zaterdag. En we zijn helemaal heel vrolijk vandaag met In de Mood for Dancing. de de plaats, ruimte plaatje. En ook deze platen die moest geraden worden. De sillo van de Nolan Sisters en in the mood for dancing. En wat waren we blij, hè? Ook met de overwinning van het CFM team. En, en vooral trots op het CFM team, ja, ja en die gaan ja. morgen lekker smikkelen bij een restaurant hier in Zandvoort aan DC straat, jawel. Nou, het is winter buiten, dus als je naar buiten gaat, pas op. Het kan zo hier en daar glad zijn. Here is the weekend and I feel it coming. Tell me what you really like. Baby, I take my time, we don't ever have to fight. Just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 nieuwe single van Bruno Mars hoorde je? Dat hebben we op de zaterdagmiddag bij CFM. Zit ondertussen met één oog naar de WK afstanden te kijken, Albert-Jan. En wat gebeurt daar tijdens de 10 kilometer? Sinderend, sinderend, hè, sinderend. Jorden ja, Bergsma rijdt 2,4 seconden sneller dan onze Sven Kramer. Oh jee. En hij is richting wereldrecord aan het schaatsen, dus dat belooft nog wat de laatste vijf rondes. Dus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 NL op 18 maart, Hotel Faber. Wederom een avond van de Babbelwagen. Is zodat ik de Babbelwagen. <tie> zodat ik het CFM weerbericht bericht voor de komende dagen. Dus lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio, CFM Zandvoort Met 24 uur per dag muziek en informatie. Ook op deze winterse dag. Dus mocht je nog naar buiten gaan en naar buiten moeten, pas op. Want er kan zo hier en daar best wel wat gladigheid plaatsvinden zodat ik meer over het weer.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 Uh, dat is een hele mooie. Uh, kijk even, Rob, even aan. Zullen we even één plaatje draaien... en dan inhoudelijk uh, uh, ingaan in, uh, in over de vragenlijst zoals je die hebt opgesteld... Ja. en behoeven van dit luisteronderzoek. Ja, zo duidelijk meer. Dank je wel.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 De reactie die ik van een aantal mensen heb gekregen in Zandvoort... was van ja, maar dat heb je nu in principe al enigszins uitgelegd... van die vragen, die, hoe gaat het met mijn buurman en hoe gaat het met ga ik naar de sportschool? De eerste reactie, en dat was natuurlijk bij meerdere mensen het geval... van ja, wat heeft dat te maken met CFM? Dat heb je nu aangegeven... Uh -huh.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 Ja. Moet um... je daar even een tussenvraag? Heb je daar vergunning voor nodig van de gemeente? Kijk ook je ton even aan. Weet jij dat toevallig? Oh, als je gaat ankenteren in het dorp, heb je daar een vergunning voor nodig? Ach, bon. ah, no.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 Wel, dan wellicht hier een stand voor toch meer de vraag reist... van: maar hoezo moet ik dat invullen? En waarom wil ze dat dan weten? En wat gaan ja. ze met die informatie doen? Ja, ja de, toch wat kleinschaliger. En uh, ja, misschien dat taartverschil wel in zit. Maar hij is anoniem. Hij is anoniem. Ja, je, als je kans uh, uh, ja. zou maken op de taart, is het wel handig om het e-mailadres <laughs> in te vullen. Kijk, nou, maar nou, hij als je, al als de je niet van taart houdt, kan die gewoon anoniem. Ja,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 ga ik toch liever voor jou, uh, jouw beurt. Ja, klopt. Je hebt, hoeveel huishoudens hebben we in Zandvoort? Ik weet dat ik zo af moet... <grijg> dat, nou, ik ben blij dat je terugkomt. Hoeveel huishoudens hebben we in Zandvoort? Uh, 17.000 inwoners. 17.000 mm -hmm. 17 inwoners. Dan ja. geef ik je dat alvast mee... Voor, voor het tweede deel van het de, van de luisteren onderzoek.